Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Marco en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag. PVV-leider Wilders wil zo snel mogelijk een kabinet... met VVD, NSC en BBB. Maar andere partijen zien Wilders niet snel een kabinet leiden. CDA en GroenLinks-PVDA hebben kritiek op hem. Je af en toe ook gewoon zegt, ik zat ernaast, ik ga het anders doen enzovoorts. En dat hoor ik niet, ik hoor harde taal. Dat hij terugneemt. En excuses aanbiedt voor uitlatingen als kop voor de tax. Maar dat gaat Geert Wilders niet doen. Ik ga niet die 25 jaar in het verleden... Um, um, um, reflecteren, aanpassen, excuses overbieden. Ik heb dat toen gedaan om goede reden. Uh, en daar ga ik geen woord van terugnemen. Wilders belooft wel dat hij alle regels die de PVV wil invoeren... zal toetsen aan de grondwet. Als je over de kerstmarkt in Valkenburg gaat slenteren... ga je meer beveiligers zien. De beveiliging wordt opgeschroefd... omdat het dreigingsniveau in ons land hoger is. Het staat nu op niveau 4. Wat zoveel betekent als dat de kans op een aanslag reëel is. Tussen de Valkenburgse kerstballen en braadworsten lopen elk jaar honderdduizenden mensen. Dat maakt het een mooi doelwit volgens de burgemeester. Pech voor gamefans. De grootste gamebeurs ter wereld, de E3, stopt ermee. Komt allemaal door de coronapandemie. Want sindsdien komen er minder gameontwikkelaars en spelcomputerfabrikanten naar de beurs. Steeds meer van die bedrijven organiseren hun eigen bijeenkomsten. Dus is het lastig voor de organisatie om de E3 nog overeind te houden. En het zijn weer toptijden voor veel tuincentra. Mensen gaan al oud met de bomen en de versiering daarvan. Ziet het verslaggever Jeroen Schutteijzer. Hij is in een tuincentrum in Duiven bij Arnhem en weet niet wat hij meemaakt. Wat gebeurt hier nou? Hier gaan mensen een belevingswereld binnen. Het eerste deel bestaat uit vooral een Harry Potter gevoel. Met vliegende uilen. En dan gaan we naar het draaiende kerstbomen. Mooie pauwen, elfjes, gekleurde paddenstoelen. En dan komen we in de straat van verwondering. Ja, het mag wat kosten allemaal. Belevingswerelden en een straat van verwondering. Tuincentra verdienen dat ook terug. Intratuin zegt bijvoorbeeld dat er dit jaar 10% meer wordt uitgegeven dan vorig jaar. Het weer nog. Het is grijs. Af en toe valt er een bui. De wind die direct vanmiddag aan. En het is een graad of 8. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen Hoogmaade en Hoofddorp. 13 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte reistrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hapige gezelligheid en combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de louis 1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 Lady Marmalade van La Belle. Gevolgd door One's For You and One For Me van La Blondie. En de volgende is Shake Your Baby, de Jacksons.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 plus .nl of via 06 338 03 279 06 338 03 279 De mooiste ballads hoor je hier op ZFM.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 Informatie of aanmelden via de mail of bel met e.elfrink.zaplus.zandvoort.nl. E.elfrink.zaplus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 44 68 3110. 06 44 68 3110.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 she came door moeder op een kamer en toen de school was afgelopen liepen we langs het huis op nummer zeven. Dat was het huis van Monica, maar niemand wist of ze was gebleven.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 Bij Monika in huis, dat heb je nu wel in de gaten.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 Maak een afspraak via telefoon 023 3040 700 023 3040 700. Tijdens kantooruren of stuur een mail naar Eva Alfrink e.alfrink plus.zandvoort.nl. Heeft u belangstelling voor de introductiecursusbiljarten? Dan kunt u zich telefonisch of via de mail opgeven.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 Tan sozinho Ah, want ik ben zo alleen. Ah, beleza que existe. Ah, want ik ben als je haar que quando ela passa, o je haar niet wachten. En dan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 we moeten niet denken aan de tijd, want we zijn elkaar gauw weer kwijt. Kon de klok maar, voor eeuwig en altijd stilstaan. DFM u allemaal fijne dagen en een vooruitgang.